Groot met het NOS-journaal. Defensie kampt. Dit jaar stapten bijna 1700 mensen bij Defensie op. omdat ze te weinig perspectief en loopbaanmogelijkheden zagen. En doordat de arbeidsmarkt aantrekt, moet Defensie de concurrentie aangaan met andere werkgevers. Minister Hennis zegt dat alles op alles wordt gezet om personeel vast te houden. en nieuwe mensen aan te trekken. De politie heeft in een schuur in het Brabantse Asten een groot aantal wapens gevonden. Volgens de gemeente Asten gaat het om twintig handvuurwapens, zoals pistolen en revolvers, zeven geweren en vijf luchtbuksen. Ook is een grote hoeveelheid munitie gevonden, een mortier en een hoeveelheid illegaal vuurwerk. Er is iemand aangehouden. Het wapenarsenaal werd gevonden tijdens een groot onderzoek naar uitkeringsfraude. Het bindend referendum is van de baan. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer ziet er niets meer in, bleek vandaag. D66, GroenLinks en de PvdA hebben hun steun aan het voorstel om verschillende redenen ingetrokken. Daarmee was er bij lange na niet meer de vereiste tweederde meerderheid voor het bindend referendum. De twee eigenaren van het bedrijf Chickfriend blijven vastzitten. De rechtbank in Zwolle heeft hun voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengd. Het OM vindt dat ze de volksgezondheid in gevaar hebben gebracht... door het verboden fipronil te gebruiken bij het ontsmetten van kippenstallen. Honderdduizenden kippen moesten worden geruimd... en miljoenen eieren werden uit de winkels gehaald. Het weer, vanavond blijft het droog... maar vannacht raakt het bewolkt en valt er wat regen. Morgen is het overwegend bewolkt, soms komt de zon erbij en er valt ook een bui. Met 19 graden is het aangenaam. Vrijdag wordt het met maximaal 22 graden warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A12, daarna richting Utrecht. Bij Utrecht 4 kilometer, door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En we adviseren gebruik te maken van de parallelrijbaan. Op de A15 Rotterdam richting Goijkum, voor Sliedrecht-West 5 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten en daar is de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht richting Goorkem, tussen Knoopit Everdingen en Lexmond, 3 kilometer. En tenslotte op diezelfde A27, met dan richting Breda. daar staat voor Werkendam een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 is de zomer van ZFM met nu ZFM Beachmasters I think you'd like my new hair I cut it when you weren't there and pieces of us everywhere we're falling down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 Fall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 the driver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 It's not easy to be Just another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 Luister dan zie je Zandvoort, een hele goede avond Straks Nationaal het van 8 uur Rockbellen tot aan 10 uur, maar liefst Ik heb een beetje Sinterklaas gevoel Want ja, vol verwachting klopt mijn hart Tot straks just